2 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Verenigde Staten sturen het vliegdekschip USS George Washington naar de Filipijnse kust. De bedoeling is dat militaire vrachtvliegtuigen vanaf het schip medicijnen, voedsel en water naar de getroffen gebieden brengen.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 Morgen eerst ook regen of motregen. Het is waterkoud, maximaal van 7 tot 10 graden. En Later op de dag neemt de wind af en dan wordt het vanuit het noordwesten droog. En dan eh, klaart het op bij af en toe 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Goedenacht en uh, hartelijk welkom bij Dit is de Nacht van 12 november 2013. En deze nacht uh, gaan we praten over racisme. Want hoewel Lodewijk, o Lodewijk Asser, die minister, nog in het programma Dit is de Dag vanmiddag zei dat Nederland niet racistisch is... denken heel veel mensen daar anders over. Waaronder bijvoorbeeld onderzoekers van de Europese Raad. En onze twee studiogasten van deze nacht. Maar voordat het zover is gaan we het eerst hebben over een andere dringende zaak. Dat is de tyfoon die de Filipijnen heeft aangedaan en langs Vietnam weer is weggetrokken. Vrijwel alles wat op zijn weg kwam, heeft de superorkaan Haiyan weggevaagd. De monsterstorm is aan land gegaan met windsnelheden van wel 275 kilometer per uur. De meeste doden vielen door het hoge water, dat door ooggetuigen werd omschreven als een soort tsunami. In de centrale delen van de archipel is de elektriciteit uitgevallen en ligt het openbare leven plat. Haiyan is de 24e zware storm die dit jaar over de Filipijnen raast. We mogen deze mensen niet aan hun lot overlaten. Help de slachtoffers. Geef aan Giro 555. Giro 555. De samenwerkende hulporganisaties hebben al laten weten... dat die Giro weer geopend is voor de hulp aan de Filipijnen. En ik ben benieuwd, gaat u wat geven? En hoeveel is dat dan? En wat is dan de doorslaggevende reden om te geven? Of denkt u, ja, Giro 555, zo lang is het niet geleden... dat ik daar al wat voor gegeven heb. Moet het nu alweer? Uh, laat het u misschien een beetje koud. Laat het ons weten. Bel naar ons gratis nummer 0800 1121. Mail even naar nacht.eo.nl of praat mee via Twitter. Dat kan dan met de hashtag dit is de nacht. Voordat we verder gaan en bel dus vooral eerst even muziek. Just beyond the eye it goes, running through the soul, like the stories told of old. old, man. He and his doubt that walked the old man Every flower touches his cold. Other Nights van Glenn Campbell was dat. Heeft u de beelden gezien afgelopen weekend van de enorme tyfoon in de Filipijnen? Bent u geschrokken en gaat u geld doneren op Giro 555? Dat is even de vraag voor het komende uur. Of stort u bijvoorbeeld liever rekening op geld op een rekening van een lokale organisatie die u al kent? Ik ben heel erg benieuwd naar of het u wat doet. Het kan bijna niet zijn dat u het gemist heeft als u af en toe het journaal kijkt. Uh, dus laat vooral even weten wat u daarvan vindt. Uh, of, of, of dat u er helemaal niks van vindt. Dat kan ook hè? dat u zegt, nou, ja, ik, het is toch een beetje te ver van mijn bed. Ik, ik kan er niet zoveel mee. Uh, als dat een eerlijke gedachte is die u heeft. Laat het vooral even weten. Dat kan helemaal gratis op 0800-1121... 0800-1121. Dan praat ik er graag even met u over verder later dit uur. Dan praat ik ook nog even over met een deskundige. Dat is namelijk Kees de Ruiter. Die zit in het, in het gebied, of nou ja, in het gebied. Hij zit in Bali, Indonesië. Eigenlijk een paar duizend kilometer verderop. Maar relatief gezien is dat dichtbij in een soort regiocentrum... waarvan uit allerlei acties worden gecoördineerd... nu voor noodhulp op de Filipijnen. Want even voor duidelijkheid, er zitten daar ja, honderdduizenden mensen... Zonder, zonder, zonder voedsel, zonder, zonder huis. Uh, tienduizenden doden waarschijnlijk. Nou ja, dat is allemaal nog niet zeker. Omdat het zo verwoest is, uh, zijn die cijfers nog niet helemaal helder. Maar duidelijk is dat er in ieder geval een hoop hulp nodig is. En ik ben benieuwd of u daar graag iets aan bijdraagt of niet. Uh, of dat u helemaal niks over maakt, bewust dat kan ook. Laat het even weten, 0800 1121. Bel alsjeblieft.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 Invested in my soul, or to feel the warmth of his smile. When well, he said, I'm I'll always remember you the same Oh, eyes like wildflowers Oh, the demons I chained Pure Head Up van Ben Howard is dat. Ik weet niet of u wel eens een concert van hem heeft bezocht. Maar is absoluut een aanrader. Ik mocht er een keer bij zijn in, uh, in Paradiso. En dat was een uh, absolute feest. Uh, feest is het niet in de Filipijnen. Daar hebben we het over dit eerste uur. Daar heeft de uh, tyfoon uh, Hayan ontzettend huisgehouden. Het afgelopen weekend eigenlijk vrijdagnacht was dat al. Uh, uh, ontzettend veel schade. Ik kreeg net een uh, Twitter binnen van iemand die zegt... ik woon in de Filipijnen en kan slecht zeggen dat dit... Uh, een tijd is om je hart te laten spreken. Help de Filipino's en uh, stort op Giro 555. Uh, mevrouw Nieuwenhuizen, Goedendag. Ja, goedenacht. U heeft uh, het ook gezien, de beelden? Oh, het is Ja. Maar ik ben 82. Mm -hmm. Ik heb uh, ook het uh, een en ander van de oorlog meegemaakt. Ja. Uh, heel gruwelijk, gruwelijk tot en met. Ja. Maar daar gaat het nou niet over. Uh, zulke ramp als dit, het is niet te bevatten. En je zegt, het leven is waardeloos, het leven is slecht, het leven deugt niet. Ja. Hoe je het ook bekijkt, of je nou gelooft of niet, het leven deugt niet. En, en, en... u haalt de oorlog aan omdat u toen ook die conclusie trok. Ja, dus natuurlijk. Ik, op een gruwelijke manier. Ik wil daar niet op op ingaan. Mm -hmm. En uh, ik heb net uw uh, voorganger gehoord waarbij onder andere Camus, Albert Camus, de uh, filosoof schrijver, ter sprake kwam. Ja. En uh, waar eigenlijk alleen de conclusie kwam dat uh, wat zich ook in je leven voordoet, je moet zelf beslissen. Je bent toch alleen voor jezelf verantwoordelijk. En uh, ik heb ook de neiging wel, uh, juist omdat ik ook wel een beetje cynisch ben, dat ik zeg, ik herinner me nog Haiti. Ja. Yeah. Een heleboel mensen hebben daar ook ontzettend gul gegeven. Mm -hmm. En ik geloof, als ik me goed herinner, dat aan het eind de conclusie was, we hebben zoveel, we kunnen het allemaal niet kwijt. Ja. Op dat betrekkelijk kleine eiland. Ja. Dus dat. En, dat, kunt u de, dat, dat kan u ervan weerhouden om, om weer te geven. Dat ze denken, nou, ja, maar en, waar gaat dat geld nou, dan precies heen? Dat heeft natuurlijk een heleboel cynische, westerse mensen. Laat ik het maar zo zeggen. Dat hebben we allemaal. Ja. En uh, aan de andere kant vind ik dus ook weer uh, het vorige verhaal van Camus. Uh, uh, maar. Uh, in mijn achterhoofd. Dus ik zeg ben voor mezelf verantwoordelijk. En daarom geef ik altijd. Het is misschien een aflaat. Maar dat doet er niet toe. Mm -hmm. Ik geef toch altijd. Maar waarom en... zegt u aflaat? Betekent dat het ook een beetje is om uw geweten dan uh, te sussen? Nou, daarom, daarom ik, ik ben niet religieus, maar mijn geweten als mens. Ja. Yeah toch, dat ik denk, ja, ik moet wel, moet wel wat doen als van, maar wat doen en niet. Maar zeg, in Haiti is ook zoveel overgebleven, want dat is dan ook onze verantwoordelijkheid niet. Nee, onze verantwoordelijkheid is, we kunnen wat geven of niet, en dan vindt u, dan moet je eigenlijk ja. gewoon altijd kiezen, doen. We moeten nu toch, en of het nou als aflaat doen, of als uh, christenplicht, of als humanist, weet ik het wat, boeddhist doet er niet toe, we moeten natuurlijk toch wat doen. De intentie ja. maakt niet uit. Nee, nee. nee. Maar doet. Omdat de wereld zo slecht is, ja. moet je zelf als persoon wat doen. En geeft u dan aan het, uh, aan het Nationaal Giro-nummer 555? Ja, dat doe ik 555, omdat ik niemand ken die er zelf met uh, opgoedigen naartoe hm. gaat. Dus nee. dat doe ik toch 555. In de hoop dat daar niet te veel. Uh, aan de strijkstok blijft hangen. Wat nee. natuurlijk altijd gebeurt, maar dat is onvermijdelijk. Van onze belastingen mislukt ook een heleboel. Ja, precies. En als er maar een deel goed terechtkomt, dan heeft het in ieder geval zin als, om iets te geven. En als ik maar een geweten zus. Wat, wat, als u maar uw geweten sust. Mijn geweten sust. Ja. Nou ja, de, de intentie maakt dan inderdaad. En gaat u het dan ook extra kritisch volgen als, nadat u geld heeft gegeven. om, om dan inderdaad te kijken waar uh, dat terecht nee, komt? Nee, want dat is, dat is onafvolgbaar. Ja. Dat is niet te volgen. En dat, dat moet je dan overlaten aan mensen die al dan niet uh, corrupt zijn. Dat weet je niet. Nee. Ik kan het niet tot in de, de Filipijnen volgen. Nee. en mag ik dan eens de brutale vraag stellen. Hoeveel geld u dan geeft. Want ik vind dat zelf wel eens lastig. Dan denk ik, ja, ja, die ja, paar euro hebben ze niets aan. Dat zo, vind ik ook lastig. Maar ik kan u, uh, naar eer en geweten, uh, zeggen dat ik een benedenmodaal inkomen heb. Ja. Maar dat ik toch uh, zeker een derde van wat ik netto heb, wel aan dit soort doelen geef. En ik denk dat ik hier dan misschien 20, 30 euro aan geef. Dat weet ik niet. Nee. Maar uh, ik ben oud, ik heb geen modieuze kleding nodig. Ik hoef niet naar de schoonheidsspecialisten. Dus ik haal, hou van dat bescheiden inkomen toch uh, aardig wat over. Ja. Ik hoop niet iedere dag vlees te eten. En dan kan ik dus op die manier mijn geweten zussen. <laughs> ik vind het mooi geformuleerd, mevrouw Nieuwenhuizen. Uw geweten zussen door te geven voor de Filipijnen. Ja, ja ook. Ja. Ja, goed. Dank u wel voor uw belletje. Ja, veel succes. Ja, succes. En een fijne nacht. Uh, Klaas, nacht. Ja, Klaas, volgens het Warkum. Ja, Hallo. Ik vind het wel een beetje moeilijk. Het, uh, volgens mij moet er een soort met uh, morele herbewapening komen. Wat betekent dat? Nou, uh, mensen dus veel, uh, veel eerlijker en objectiever mee omgaan. Dus uh, uh, nou, ik denk dan bijvoorbeeld ook aan Syrië. Nou, hoeveel slachtoffers zijn daar gevallen? ja. Dan kunnen we als mens zijn toch wel wat tegen doen. Maar alleen de wapenindustrie die gaat het uh, niet uh, bevorderen natuurlijk. Nee, maar, maar dus, wat, wat bedoel je dan in, uh, in, in het specifieke geval van de Filipijnen met morele herbewapening? Nou, ook die organisaties. Dus uh, het probleem is, en dat, dat gevoel heb ik ook, dat het bij de mensen hier in Nederland zit. Want uh, ik heb vanmiddag gehoord, daar uh, was nog weinig animo voor. Waarvoor? En... Om, om geld te geven? Ja. Ja, de, dat, heeft, de, de, dat heeft u gehoord in uw eigen omgeving? Ja, Radio 1. Op oh, Radio 1, oké. Okay, ja. ja, en, uh, en is, daar heb je dus ook een probleem uh, met uh, bepaalde politieke stromingen. Uh, bepaalde politieke stromingen die maken er ook weer gebruik of misbruik van. om mensen te helpen, dus puur om verkiezingsoverwinningen uh, in, in de toekomst te uh, te creëren. Ja, maar ja, mevrouw Nieuwehuizen zei net, ja, de, de, de een doet het om zijn geweten te sussen, een ander gebruikt het misschien voor politiek gewin. De intentie maakt eigenlijk niet uit, zolang er maar geld heen gaat. Nou nee, ja, en dan is het probleem, mevrouw had, had ook al aangehaald van uh, Haiti. Nou ja, ik, ik ken ook Tsunami. Er zijn vele uh, non-governimale organisaties die, uh, die staan allemaal klaar. En dan staan elkaar er ook in een weg. Ja, en ik, ik heb dus toch wel een, een, een, een, ik denk toch wel dat de mensen hier in Nederland toch iets anders beginnen te denken. Je hebt hier ook uh, verschillende organisaties waar de top te veel verdient. Ja. Nou, vooral in de crisistijd dan speelt het een grotere rol. Mm -hmm. Ik ben toevallig bij mensen in Leeuwarden aan het werk geweest. Die zeggen dus uh, vanuit hun uh, geloof, ja zeer want het is de eindtijden. der tijden. Uh, oh, ja. Het is uh, toch wel uh, de mensen, wat de mensen uh, kan er zelf aandoen. Ja. Een teken van de eindtijd. Maar als het even gaat om u zelf, kiest u ervoor om te geven of zegt u, nou ja, ik, ik vind dat no, ik het te veel onder strijkstoel blijft hangen? Nou, ik, ik sta niet tegen denk tegenover, maar ik, ik neem het dan in overweging mee dus. In overweging mee. En waar zou u dan aan geven aan Giro 555 of aan bijvoorbeeld een lokale no, organisatie? Aan klein, kleinere organisaties. Want ik heb toch, een, ik heb zelf ik sta er ook zelf een beetje sceptisch tegenover. Tegenover zo'n grote organisatie. Okay. Ik, vind, ik vind het wel heel erg voor de mensen, wat, wat die mensen overkomt. Die hebben al niet veel. Ja. En dan krijg je er dus zoiets in, toch? Ja, en, en hoe komt u dan uh, aan zo'n kleinere organisatie? Kent u die dan? Of zoekt u dat even oh, op? Oh ja, ik, ik ben verdond om zelf uh, naar Tanserië te gaan via een, een andere stichting. Ja. Om dat zelf uh, proberen te helpen, dus. Oh, oké. Okay. En, en zo kent u een stichting daar, in de buurt? Ja, dat treintje bij mijn stichting. Ja, oké. Okay. Bedankt, uh, bedankt voor uw belletje. Ja, en succes met het programma. Bedankt. Fijne nacht. Stefan, hallo. Hallo, goedenavond. Uh, je hebt op de Filipijnen gewoond? Uh, ik heb zelf op de Filipijnen gewoond. Uh, gedurende vijf jaar. Uh, mijn vrouw en kinderen die wonen daar nu nog steeds. Dus ik heb ze net even gebeld. Hoe het, uh, hoe het uh, daar uh, eventueel op, op dit moment is. Oh. En? Uh, maar op, op welk deel van de Filipijnen zitten ze? Want het zijn nogal op, wat eilandjes uh, uh, bij elkaar. Op Cerson. Dat is zeg maar zo'n 135 kilometer vanaf uh, Manila. Oké, okay, dat is de hoofdstad. En, uh, maar dat, dat is best een stuk van, uh, van bijvoorbeeld uh, is, Tacloban, ja, hè, geloof het is best ik. Wel een stuk, ja, best wel een stuk daar vandaan. Ze hebben er wel wat van meegekregen. Het is wel, wat, wel flink slecht weer. Ja. Ook, uh, maar niet zo erg als in, in Bohol en ja. in Cebu, die kanten op. Zo, dat zou even maar spannend vind... zijn geweest afgelopen vrijdagnacht. Uh, ja, ja, ja, ik heb ze in ieder geval een paar keer gebeld. De stroom was er helemaal uitgevallen en dat soort dingen. Je kon ze wel bereiken? Ik, ik kon ze wel bereiken, gelukkig wel. Maar als je dan ziet, als ik, ik heb daar zelf vijf jaar gezeten en als je dan, dan ziet dat ik, ja, uh, ik ben destijds helemaal uh, op de bode voor, voor daar naartoe vertrokken. En, en zeg maar met, met, klein, met weinig zakgeld in mijn zak. En als je dan ziet hoe je door die mensen wordt opgevangen en dat ze alles voor je over hebben. denk ik, ja, verdienen ze op dit moment ook de, enige, de, de, de nodige steun van degene die daar... Ja, ja. Yeah. Ja? Toch zie je, je hoort ook wel redelijk wat, wat sepsis bij, bij mensen die, die zeggen: we nou ja, krijgen net weer een mailtje binnen van, van Nelke. De vorige keer dat ik heb gestort op 5 en 5 bleef meer dan de helft op de rekening staan van de hulporganisaties en is niet gebruikt. Dat het weerhoudt mensen toch een beetje soms, heb ik het idee. Dat, dat, nou ja, wordt het wel goed besteed? Wordt, wordt überhaupt het geld weer uitgegeven aan het doel waarvoor ik het geef? Herken jij dat? Uh, ik herken dat, ja. Uh... Maar ja, kijk, als we niks doen, dan, dan gebeurt er helemaal niks. Kijk, en dan blijft er wat, wat, wat geld er op die rekening staan. Je kan beter iets doen dan niets doen. Ja. Die mensen hebben het hard nodig, want die hebben al weinig. Ja. Dus dan sluit je eigenlijk aan bij de eerste bellen die zeiden, nou ja, de intentie maakt niet uit en wat ermee gebeurt is niet nee, je verantwoordelijkheid. Je moet gewoon geven eigenlijk. Ja, je moet, gewo ja, je moet gewoon geven. En die ja. mensen verdienen dat. Ja. En, en als het gaat bijvoorbeeld om, uh, om jouw vrouw, uh, wat, wat voor werk doet zij daar? Zij doet daar, in principe doet zij daar niks. Niks. Ja, ik, ik, ik zorg goed voor de en uh, ze komen niks tekort. Ja. Maar, uh, Is, is het dan de... zelf dat zij nog mensen kent ook die daar zijn? Of dat zij daarheen ja, dat gaat? Hoe, hoe, maar, hoe leeft dat uh, daar? Uh, ja, uh, zeg maar, mijn, mijn hele schoonfamilie komt maar uit die kamp. Ja, dus dan leef je natuurlijk wel wat meer mee. Ja. Dus uh, mijn, mijn schoonvader komt vanuit Seboe. Uh, en uh, ja, die zijn dan wat die kant op huis. Maar ja, er zit nog zat familie daar en zo. Ja, ook, ook in de buurt van Tacloban, of niet? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ge geen mensen getroffen als in... Uh... Nee, nee, nee. Daar heb ik neer, uh, op dit moment nog niks van gehoord. Nee. lijkt me sowieso heel, heel bijzonder om, uh, om dan zelf in Nederland te leven... terwijl je vrouw en kinderen uh, op de Filipijnen wonen. Ja, oké, okay, maar dat zijn omstandigheden. En uh, ik hoop binnenkort snel weer terug te kunnen. Oké, okay, dat wel. Geef ja. in ieder geval. En, en zou je dan, want uh, als we dan een soort van tippen kunnen genereren... zou je dan kiezen voor 555? Of voor een, uh, want dat zie je ook vaak... Hè, dat, wat kleine organisaties die al lokale contacten nou. hebben? Of maakt het niet ja. zoveel uit? Het, het, het maakt in principe niet zoveel uit. Maar ja, ga voor een grote organisatie die, die, die het goed besteedt. Ja. ja. En dan zou ik zeggen, ja, stort op 555. Kijk, duidelijk oproep. En help je mensen. En help die mensen. Ja. Bedankt, Stefan. Alsjeblieft. Een fijne nacht. Ingelijks. Als u er nog een, een, een mening over heeft, het geld geven aan, in dit geval de Filipijnen, uh, voor de noodhulp na de tyfoon afgelopen weekend, die daar uh, behoorlijk heeft huisgehouden en ontzettend veel heeft verwoest, laat het dan even weten op 0800 1121. Dan uh, praten we zo meteen verder. Ook met Kees de Ruiter van, uh, van Kerk in Actie. Maar eerst Fleetwood Mac. Seven Wonders van Fleetwood Mac. De Filipijnen, daar hebben we het over vannacht. De tyfoon die, die daar uh, ontzettend veel verwoest heeft. En worden net al een aantal mensen vertellen... waarom ze wel of niet ervoor kiezen om te geven. En eigenlijk is toch wel een beetje de algemene teneur. Ja, uh, geef nou maar gewoon. Ook al weet je niet precies waar het terecht komt. ook al blijft er wat aan de strijkstok hangen. Al is het maar om je geweten af te kopen. Als je ziet hoe die mensen het daar hebben... Dan, uh, dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk uh, geen keus meer. Uh, Willem, nacht. Of hangt Willem. Ja, even kijken hoor. Willem, klopt dat? Of hebben we eerst Kees de Ruiter? Nou, eens even kijken. Wie, wie heb ik aan de telefoon op dit moment? Willem. Willem, goede Wat is dit voor zoetje? <laughs> Volgens mij gaat er iets niet helemaal goed met het doorschakelen van telefoonlijnen. Ik, ik, ik ga gewoon eventjes naar Kees de Ruiter. Kees de Ruiter, goede nacht. Jij bent van Kerk en Actie en jij zit op dit moment in, in Bali, in een regiocentrum. Kun jij ja. je vertellen wat je daar precies doet? Ja, we hebben hier van Kerk en Actie en Ico ons regiokantoor. Ja. En vanuit dit kantoor werken we in Zuidoost-Azië. Dus in de Filipijnen, Indonesië, maar ook in Burma, Vietnam en Cambodja. En, en wat is en in Kerk en landen... Actie precies? Kerk en Actie, dat is de, de ontwikkelingspoot van de protestante Kerk Nederland... En die steunen allerlei uh, ontwikkelingsprojecten met lokale organisaties voor de armsten. Ja. En wij vertegenwoordigen hun in uh, de regio Zuidoost-Azië. Oké, okay, en jullie zaten daar sowieso al? Nog los van ja, wat er ja. afgelopen weekend gebeurd is? Ja, nee, we zitten hier al uh, vier jaar. En um, we zitten hier met een staf van lokale mensen, dus Filipinos, Indonesiërs, maar ook mensen uit Cambodja. Ja. En met die mensen steunen wij de lokale organisaties. Oké, okay. dan kan ik me voorstellen dat het na afgelopen weekend de focus even helemaal verschoven is. Ja, ja. Hoe, hoe, het ga, hoe gaat het precies pijn, in zijn werk? Uh, wat zegt u? Hoe gaat dat nu precies in zijn werk? Wat pakken jullie dan aan? Ja, nou we hebben vooral nadat we gisteren gehoord hebben dat de SO-actie uh, los gaat komen. Dat geeft toch wat meer financiële af, uh, armslag natuurlijk. Ja. Kijk, we werken als, uh, als Eco-Kerk een actie, we werken al in het gebied. We werken daar met vijf lokale organisaties samen. Juist in dat gebied wat ook uh, getroffen is door de orkaan. Ja. Dus we zijn momenteel bezig om samen met onze lokale organisaties uh, een plan te maken. En dat hebben we vandaag af. Hoe we het beste noodhulp kunnen geven... En straks ook hoe we kunnen helpen met de wederopbouw. Hè? Want je hebt vaak twee fasen. En we gaan ons nu eerst op de noodhulp richten. Mm -hmm. En daarna komt de wederopbouw. En je zegt net, je bent blij met het geld ook vanuit de samenwerkende hulporganisaties. Betekent dat dat daar een deel van ook naar jullie organisatie gaat? Ja, ja. als uh, EcoKerk in actie krijgen we ongeveer 10% van, uh, van het geld wat opgehaald wordt met de SHO-actie. Oké, okay. van, van de Giro 555 zeg maar. Eventjes. Ja, precies. Oké, okay, dat is ja. best een, een, een, een flink deel. Want als ik, waar ik aan denk, als jullie zeg maar, sowieso medewerkers er hebben... zijn er niet ook medewerkers van jullie getroffen door de tyfoon? Um, we hebben daar uh, een ja, van onze medewerkers gelukkig niet. Hè. We hebben daar mensen gestationeerd. Ja. Van onze partnerorganisaties, dus de organisaties waarmee we samenwerken... weten we het nog niet... Uh, we hebben met een aantal contact gehad. Uh, maar een aantal ook nog niet. Hè? Want ja, dat, dat hoor je ook in Nederland. De communicatielijnen zijn uh, nou, in veel gebieden nog niet hersteld. Mm. Dus het lukt no ons nog niet om contact met ze te krijgen. Nee. Met een aantal wel. En ook al met het hoofdkantoor krijgen we dan contact. Maar veel mensen in het veld van onze lokale partners... hebben we nog niet kunnen bereiken. Nee, En, en dat hoor je veel. Dat uh, Enerzijds de noodhulp komt niet zo goed op gang. En twee, uh, de, de cijfers die worden maar niet helemaal duidelijk. Van wat nou precies de omvang is. We, weet jij er al ja. iets meer van wij, of blijft dat ook voor jou nog vaag? Nee, ook wij, ik um, bedoel, we weten het ook niet precies. Hè? De, de laatste cijfers waren inderdaad het ro Rode Kruis, noemde op een gegeven moment 12.000 slachtoffers. Mm -hmm. Kijk, het, het, um, ik ken het gebied goed en ja, de communicatielijnen zijn nog niet open. En er zijn er natuurlijk een aantal gebieden, Tacloban zie je steeds, daar ja. weten ze wel hoe erg het is, maar er zijn enorme kustlijnen waar gewoon nog niemand geweest is, de wegen zijn nog niet begaanbaar. He, dus dat, dat duurt nog een paar dagen voordat we inderdaad goed weten hoe, uh, hoe erg deze ramp is. Ja, maar hoe, hoe richten jullie dan uh, op een goede manier die noodhulp op voor die eerste twee maanden? Als, als dat nou ja, nu, he, op dit moment zijn er natuurlijk daar mensen zonder ja. huis, zonder eten, zonder, ja. zonder gezond drinkwater. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe bepaal je dan waar je heen gaat? Ja, nou kijk, ons voordeel is dat we toch al in die gebieden werken. Dus we zijn nu met die uh, vijf organisaties, uh, hebben een plan gemaakt... En we werken, dus, uh, we werken sowieso al in de meest geïsoleerde gebieden. En we gaan nu met die organisaties, uh, in die gebieden gaan we ons dus nu richten op de noodhulp. Yeah. Hoe dat praktisch gebeurt, hè, um, kijk, Filipijn is natuurlijk een eilandenrijk. Dus dat zal vooral per boot gaan. Mm -hmm. hè, dus bijvoorbeeld um, er zijn gebieden in Cebu of in Negros uh, die nog wel oké okay zijn. Dus die... En vanuit de, de niet getroffen gebieden gaan we dan, uh, ja, vooral per boot... zal de noodhulp gecoördineerd worden richting de getroffen gebieden. Hè? Want ja, is, want in Cebu toch, zit ja, ook het tot... vliegveld, hè, geloof ik. Ja, weet je, die vliegvelden en je ziet de grote organisaties... die richten zich vooral inderdaad op de grote steden waar de vliegvelden ook zijn. Ja. Wij richten ons toch meer op de afgelegen gebieden. Ja. En er zijn ook geen vliegvelden en dat gaat daar allemaal, uh, allemaal per boot. Maar is dat dan, hoe we dan hè, indenken? Dat uh, ja, Sorry, ja? Moet ik me dan indenken zeg maar, dat, dat er gewoon een lading hulpgoederen per vliegtuig aankomt... en dat jullie met een boot gewoon kijken waar je dat kwijt kunt en wie daarmee geholpen is? Nee, wij, we, we, we, de, de boot, hè, die, die, onze lokale partners, die organ, organiseren dat zelf. Dus uh, dichtstbijzijnde, niet getroffen gebied. Hè, da, van daaruit vertrekken dan uh, boten richting de getroffen gebieden. Okay. Uh, dat is enerzijds wat we ook doen, want um, je kan wel gebruik maken van de overheidslogistiek... He, dus dan kunnen hulpgoederen worden dan via helikopters gebracht. En dat kan ook via de overheidslogistiek. Ja. En we zien bijvoorbeeld, en dat vind ik wel goed hoor... op de veerboten, bijvoorbeeld in takloban eh, krijgen de die krijgen wel voorrang. Dus gewone mensen en ook, ook journalisten die moeten wachten. Ze laten de hulpconvooi eerst gaan. En ja. dat is natuurlijk hoe het ook hoort, Hul, hulp eerst... En de rest komt wel. Want die orde is er nog wel. Want je hoort, als je even nieuws kijkt, dan zie je ook wel berichten van, van een beetje wanorde en plunderingen. En dat dan dat, dat niet alles meer in de hand is. Maar als het daarom gaat, hulp, hulp eerst voor de, nou ja, voor de rest ja. van de mensen, dat is nog wel goed geregeld. Dat is goed geregeld. Vooral de, de, bij de veerboten. Hè, dus dat, dat is goed geregeld. En ook de, hè, de helikopters, die beginnen nu op gang te komen. Hè, dus die... Dat gedeelte is wel goed geregeld. Het klopt dat in de dorpen, in de steden, vooral de grote steden... ja, daar is het chaos. Ja. En je ziet ook het lokale bestuur. Um, daar, heb je daar heb je helemaal niks aan momenteel. Want die zijn vooral bezig om hun eigen familie ja, te redden. Ook niet zo gek. Dat zouden we zelf waarschijnlijk ook doen. Ja. He, maar de logistiek op een wat hoger niveau... die begint behoorlijk op gang te komen. Ja. Wat, wat kun jij zeggen over de verdeling van het geld? Want we hebben net uh, al wat mensen heb, heb ik gesproken. En die, ja, je merkt toch zeker wel ook een beetje... Nou, een cynische houding, dus we willen vaak wel geven, maar zijn dan toch weer bang. Het is ook een beetje cliché, van waar gaat dat geld naartoe en hoeveel ja, blijft er ja. ergens hangen. Ook bijvoorbeeld uh, terugkijkend naar de vorige natuurrampen... waar dan achteraf bekend wordt dat heel veel geld uiteindelijk niet eens gebruikt wordt. Uh, kun je er iets over zeggen hoe dat in het geval van de Filipijnen gaat? Ja, ja hoor, kijk, in ons, ik laat gewoon voor mezelf spreken. Uh, ik, ik, ik, ik, zit, ik snap het cynisme hoor... Uh, en dat bij dit soort hulporganisaties, grote hulpacties, ja, dat, dat, dat gebeurt. Um, in ieder geval, we moeten daar ook van leren uit het verleden. Als ik voor, me, voor mezelf spreek, um, wij werken direct met de lokale gemeenschappen. Uh, hè, wat ik hier, zoals ik het net al uitleg. En je weet dus ook uh, de, de hele, het hele proces, het, het uitdelen gebeurt heel publiekelijk en transparant. Hè, dus uh, dat gebeurt gewoon in het midden van het dorp. Iedereen weet ook hoeveel ieder gezin krijgt. Yeah. En dat is in onze ervaring het beste wapen tegen corruptie. Want de mensen houden dan uh, zichzelf in de gaten. Bovendien, doordat we met die lokale organisaties werken, die werken sowieso al in die dorpen. Dus die kennen de structuren, die kennen de mensen. Dus dat is toch wel vaak, een, ja, daardoor zie je toch wel dat het uh, heel erg... Uh, ...goed terechtkom op de plaats waar het hardst nodig is. Maar dan zou je zeggen, geef dan ook aan die lokale organisaties... ...in plaats van via het, uh, het algemene Giro-nummer? Nou ja, maar via dit ...kijk, na het algemene Giro-nummer, dus na 555... ...dan wordt het aan organisaties als EcoKerk en actie gegeven... ...en wij werken dan met de lokale organisaties samen in het land. Ja. Dus Volgens mij is dit een prima manier uh, dat het goed terechtkomt. Maar dat was de laatste keer werd die manier ook gebruikt, toch? En toen bleven toch overal geld hangen. En dan heeft u het over de tsunami? Of ja, bijvoorbeeld de, de tsunami. Nou, laat ik... Uh, Ikzelf, ik, ik, ik zit al vrij lang in dit vak... en ik heb ook aan de tsunami meegedaan. Via lokale organisatiewerk is toch de beste manier... dat het goed terechtkomt. Ja. Je hebt natuurlijk daarnaast ook van overheid naar overheid... en dat zie ik ook in de Filipijnen. Dan komt er een enorm stuk bureaucratie bij. Hè, want dan, uh, dan zijn er nou zonder overdrijven... soms wel tien handtekeningen nodig voordat de hulpgoederen zijn waar ze moeten zijn. Mm -hmm. En dat is juist om corruptie te voorkomen, maar daardoor vertraagt het vaak wel. Yeah. Terwijl die lokale organisaties die kunnen toch veel directer en veel ja, gerichter uh, werken. Dus ik vind juist voor de afgelegen gebieden waar wij werken, vind ik het goed om via lokale organisaties te werken. Dat je daarnaast in de grote steden, hè, dat je dan via de, meer het reguliere, via de overheid... Dat vind, dat vind ik zelf wel een goede aanvulling. Ja. En nu is de Filipijnen wel een land wat behoorlijk goed georganiseerd is. Met na verhouding voor de derde wereld weinig corruptie. Dus ik, ik, ik, ja, we moeten het straks afwachten. Ik denk dat het wat dat betreft heel erg um, ja, mee gaat vallen. De, de systemen zijn goed georganiseerd daar na verhouding. Ja, eigenlijk zeg je de angst voor, voor het verdwijnen van geld via 5 en 5 is niet, niet terecht. Want het gaat al naar de lokale organisaties op dit moment. Jullie krijgen bijvoorbeeld 10% en dat wordt ook lokaal. Uh, door mensen die al kennis hebben van het gebied, wordt dat uitgegeven? Precies, ja. Okay. ja en, bo en bovendien uh, wordt het ook allemaal ge gecontroleerd door auditors. Hè, dus ook, ook aan die kant zit het behoorlijk dichtgetimmerd. Maar ja. nou, weet je, nogmaals, doordat het echt lokaal gebeurt... mensen, ook in de Filipijnen, zijn totaal ondaan. Um, als, als een lokale organisatie hier nu met corruptie iets zou doen... nou, dat zal ze niet best... Bevallen, want dan worden ze aangevallen door lokale mensen. Iedereen zit er zo bovenop dat deze enorme ramp dat die goed aangepakt wordt. Um, ik, ik, ik ben daar inderdaad niet zo... Ik denk dat dat heel goed gaat lopen. Nee. Als je even wil blijven hangen, uh, Kees uh, Henk, goedenacht. Ja, goedenacht, meneer. Ja, jij zit wel met die twijfel, hè? Van, kan ik wel geven aan de algemene giro? Ja, precies. Maar als je, als je dan Kees nu hoort vertellen... dat komt juist bij de lokale hulporganisaties terecht... Ja. Wat denk je dan? Nou, maar, nou maar kijk, weet u wat het is? Deze meneer, die zegt zeg maar van uh, dat uh, de lokale overheid daar, zeg maar, dat daar de gevaar schuilt. Maar in werkelijkheid is de giro zelf de boef. Maar, maar waarom denk je dat? Nou, omdat uh, deze mensen, die geld wat we allemaal binnenkrijgen, is voor zichzelf gebruiken... Dus zeg maar, voor de beurs. Ja. En zeg maar, mochten ze winst maken, en dan gaat er wat geld naar de Filipijnen. En dat is in het verleden ook gewoon bewezen. hè Oké. Okay. Dus uh, zeg, maar, zeg maar, wat deze meneer vertelt, klopt wel voor de helft, maar niet helemaal. Want je zegt... De meneer moet gewoon even de waarheid gaan vertellen. Nee, maar, maar waar, waar baseer je jouw mening op? Op, op wat voor feiten? Waar, waar heb je dat gelezen of gehoord? Of is dat meer een gevoel? Nou, ik heb, uh, ik heb in het verleden heel vaak documentaires gezien. Ja. Waar dit ja. gewoon wordt uh, zeg maar, onderzocht en. Uh, ja, kijk, het zeg maar, voor mij ook bewezen. Dus, ja. Uh, Giro uh, 555 is gewoon een boef. Oké. Kees de Ruiter, Giro 555 een boef? Ja. De. Ja, kijk, op zich, de, de afspraken binnen 555, hoeveel, hoeveel wij mogen gebruiken voor onze eigen overheid, dus onze eigen kosten. Ja. Dat, bedoel, dus we hebben daar ook mensen in het veld, die zijn heel duidelijk beschreven. En dat is een heel klein percentage. Ik weet het geen eens uit mijn hoofd, volgens mij is het iets van 3 of 4 procent. Het ja. is geen eens kan ik je vertellen. Nee. Maar daar gaat het ons ook helemaal niet om, want we willen graag uh, helpen bij deze ramp. Um, voor de rest gaat alles naar het veld op de, op de goede plaatsen. kan ik Henk met 100% procent... Uh, zekerheid zeggen. Oké, okay, nou Henk, neem die garantie mee. Ook aan de telefoon heb ik nog Timo uit Den Haag. Timo, goedenacht. Ja, goedenavond Renzen, met Timo. Ja, jij hebt geen moeite met de noodhulp, maar wel de noodhulp van het Amerikaanse leger? Nee, helemaal verkeerd geciteerd. Oh, nou, citeer, citeer jij jezelf dan maar even goed. Nou, ik, ik zie eigenlijk, ik, ik wil van tevoren in ieder geval zeggen, ik heb de wijze niet in pacht. Ja. Ik ben ook niet helemaal ge voldoende geïnformeerd, want ik ben... ...bij mijn ouders geweest, dus ik heb het nieuws niet helemaal gevolgd. En ik wil zeker geen weerstand opwerpen tegen mensen die vanuit hun hart geven... ...want okay. dat is wel het laatste waar ik uh, behoefte die, aan heb. Die kanttekeningen kant gemaakt kan heb hebben de... Ja, dan denk ik drie dingen. Dan denk ik ten eerste van... Het is zo'n chaos lijkt het me in het gebied met de informatie die ik heb... ...dat eigenlijk alleen een, een leger daar uh, adequaat noodhulp kan bieden... En wat dat betreft maakte mijn hart ook een sprongetje toen ik hoorde dat er twee vliegtuigschepen van de Verenigde Staten naartoe gingen. Ja. Want die hebben helikopters en kunnen grote, uh, grote massa's vervoeren. Ja. En ik heb niet het idee, vanuit mijn gevoel, hè, dat er genoeg capaciteit momenteel is om echt daadwerkelijk distributie in, het land, in, de, land, in de eilanden te voorzien. Uh, voor de preventiekant denk ik dat met name de Nederlandse Rijkswaterstaat geschikt is om in het kader van de klimaatverandering daar preventie toe te passen. Dus dijk op te werpen of, of watermanagement in ieder geval te hand te nemen. Dus wat dat betreft zouden bilaterale verhoudingen tussen... Aan Nederland en de Filipijnen... maar ook Nederland en de Verenigde Staten op zijn plaats zijn. En ik, daar kan ik, ik, ik moet even, doen. gezien de tijd ga ik even kiezen uit jouw puntenteam. maar dan pak ik ja, even de eerste nog dingetje, aan. Nog één dingetje. Nee, want ik moet echt even kiezen vanwege ja, de tijd. Dus ik kies voor het, voor het eerst wat jij zegt... dat het beste het leger geschikt is om te helpen... in ja, plaats van bijvoorbeeld lokale hulporganisaties. Want uh, Kees legt net prima uit... ja, maar die, die zijn juist uh, gewend... Uh, die, die kennen het gebied, weten ook waar mensen zitten... Uh, kunnen we dat makkelijk rondbrengen? Ook die, die hulpgoederen die misschien wel via het leger aankomen? Dat is toch ja, juist is een prima weg. samenwerking? Alles is weg. We wegen zijn weg, huizen zijn weg. Hoezo ken je het gebied? Het gebied als... is er niet meer. Kees, de Ruiter? Als, als, ja, als ik, iets, ik, ik ben het gedeeltelijk wel met Timo eens. Je hebt allebei nodig. Hè? Het, het leger, en dat is ook heel goed dat die actief zijn op de grote steden... met grootschalige uh, noodhulp, voedsel, medicijnen... Maar daarnaast, wat ik net al zei, het is echt een heel afgelegen gebied hè, waar deze uh, orkaan overheen is gegaan. Je hebt ook heel veel, je moet je voorstellen, van die kleine eilandje, eilandjes, waar dan hele arme bijvoorbeeld vissersdorpen zijn. Nou, het leger, die, die, die, het lukt hun niet om daar te komen. Dus ik zie het echt als enerzijds heb je het leger en de grote, ook de overheid. En daarnaast heb je ook lokale organisaties die zich juist op die meer arme, afgelegen gebieden richten. En even vanuit ons gezien, juist daar is het natuurlijk het hardst nodig. Hè? Want van, behalve dat voor die mensen daar... dat ze nu dat ze geen voedsel hebben en geen medicijnen... de vissers, hun boten zijn weg. En je hebt daar boeren die zeewier verbouwden, verbouwen. Dat een, maar dat zijn echt hele arme boeren. Die oogst is mislukt. Uh, suikerriet, die stond op het punt om geoogst te worden. De hele oogst is weg. Dus het, het, je hebt nu noodhulp. Maar die mensen moeten ook geholpen worden... om ja, met de wederopbouw zoals we dat noemen. Want die boeren moeten natuurlijk weer hun productie op gaan krijgen. Ja, maar dat, nou, is, mijn je... dat is mijn en derde de punt. En daar heb je dus typisch lokale organisaties... Daar kan een leger niet, hè? Dat, dat, daar zijn nee, nee, nee, zeker voor. niet. Nee, op. daar heb je echt dat, lokale dat moet organisaties voor nodig. En juist in de Filipijnen... Nou zijn die behoorlijk sterk ook, die lokale structuren. Ja, maar ik, ik, wat ik hoorde is van dat openbaar bestuur daar totaal gepolariseerd is. Dus met andere woorden, de ene politieke partij helpt de ene helft van de bevolking... en de andere politieke partij helpt de andere helft van de bevolking. En juist een soort van gedepolariseerd poldermodel... zou moeten zorgen dat iedere politieke partij de verantwoordelijkheid voor de totale bevolking neemt. En, en die moet toch van het openbaar bestuur hebben, want anders krijg je geen... Uh, uh, staat, geen, geen on onafhankelijke ja. soevereine staat, maar dan krijg je dus afhankelijk, ben je afhankelijk, is het hele land ingericht volgens geloofde tradities krijg je dus voor welke NGO uh, in een gebied de sepper zwaait. Ja. Keeske, kan kan je, kun jij daar iets op zeggen zonder dat het meteen ja, nee, heel nee, politiek kees... ingewikkeld wordt, want daar moeten we ook even ja, ervoor, met, uh, voor maar Timo, ik, ik denk, je kan je wel voor, het klopt dat er chaos is, dus het is nu alle hands aan dek. Ja, hebt ze het dat klopt helemaal aan En uit, uiteindelijk moet de staat die rol weer opnemen, maar die inderdaad, die kan dat nu maar heel gedeeltelijk doen. Ja. Wij zijn er ook heel pragmatisch in. Laat het de staat, die doet een gedeelte. Het leger doet een gedeelte. En ook ja. de lokale organisaties doen een gedeelte. Nou, vullen jullie dan uh, de gaten? En... Vullen jullie dan de gaten waar ze vallen? Maar zorg ja. in ieder geval dat er, dat er in grote lijnen iedereen geholpen wordt. Ja. ja. Nou, dat is denk ik ook de instelling. Dank, Timo, voor jouw voor jou, belletje vannacht. Nieuw, graag gedaan. Kees, waar ik nog even nieuw naar ben, want uh, uh, niet iedereen weet dat... maar de Filipijnen, het, het gebied eromheen, dat, dat, ze zijn ook wel een beetje gewend aan natuurrampen. Natuurlijk niet van deze orde. Dit was misschien wel de zwaarste tyfoon die, die we ooit uh, hebben meegemaakt... die aan land is gekomen. Uh, maar in hoeverre is zo'n land ook ingericht op dit soort natuurrampen? Ja. Nee, dat klopt hoor. Het is zelfs wereldwijd het land waar de meeste tyfonen langskomen per jaar. Gemiddeld zo vijf, tussen de 15 en 20. Dus er dus zijn er al een inderdaad... paar geweest? Nou, dit was al volgens mij de, de tiende of zo. Alleen deze was een super tyfoon. Dus dit was, ja, nou goed, jullie hebben de beelden ook gezien. Dit was ongelooflijk. Ze hebben volgens mij, ze hebben nog, nou het is twintig, dertig jaar geleden... dat ze zo'n enorme orkaan of tyfoon hebben gehad. Uh, en, en daar is natuurlijk ook, hè, want er zijn ook geen dammen of dijken tegen te maken... tegen dit soort ja, natuurgeweld, zou ik haast zeggen. Ja. Maar het is wel zo, hè, want dat, uh, in veel gebieden waren de mensen ook geëvacueerd... He, dus ze waren erop voorbereid. Alleen ze hebben zich toch verkeken. Eh, dat, dat, in, ja, ze hadden het niet zo erg verwacht, dat klopt. Ja. Nee, want, want uh, je zou bijna zeggen... waarom willen die mensen daar nog wonen met 15 tyfonen per jaar? Ja, maar ja, als je op de kaart kijkt... Hè, het is, um, en er wonen bijna 90 miljoen mensen in de Filipijnen... Um, waarvan de, de meeste mensen toch in de, in de, ja, op het platteland... en dat is juist dit gebied, en dat zijn arme boeren die kunnen eerlijk gezegd ook nergens anders heen. het zijn vissers, ze verbouwen suikerriet. Ze kunnen ook nergens anders heen dan hier. Ze kunnen niet naar de stad, want daar is geen werk voor ze. Mm -hmm. Dus ze moeten toch echt in deze gebieden hun, uh, hun leven opbouwen. Want even tot slot, hoe gaan jullie... Want je, je splitst aan het begin al uit. We gaan ons richten op enerzijds noodhulp voor de, voor de eerste maand, twee maanden. Maar daarnaast ook eh, wat meer gericht echt op wederopbouw... ook van bijvoorbeeld ja. landbouwproductie. Hoe doe je dat dan? Na, na zo'n verwoest landschap, hoe kunnen jullie dan helpen om die boeren... Uh, ja ...productioneel gezien weer op gang te krijgen? Ja, dus nou heel concreet. Dus uh, we werken daar veel met, met um, suikerrietboeren... ...en met ook vissers en zee, ik zei al zeewierboeren. Um, dus we gaan hun helpen, en, en dat is ook financiële steun... ...om uh, weer nieuwe akkers aan te leggen. Uh, om weer uh, ons te helpen om nieuw... Zaad te kopen dat ze hun productie weer uh, kunnen starten. Want ja, die mensen hebben nu helemaal niks. Dus uh, ze moeten toch weer een soort opstartfinanciering hebben om, uh, ja, om hun leven weer op poten te kunnen zetten. Ja. En je moet je voorstellen, dit zijn echt hè, anders dan in Nederland. Je hebt het over boeren. Ja, die verdienen 20 euro per maand. Hè. Dit soort dat soort bedragen. Dus dat zijn echt, die zitten onder het uh, wat wij bestaansminimum noemen. Dus die mensen hebben ook heel weinig financiële reserve dat ze dat ergens anders uit kunnen halen. Nou, gelukkig werken we al in die gebieden. Dus we gaan samen met onze lokale partners ons uiterste best doen... om die mensen weer te helpen een bestaan op te, op te bouwen. Ja, betekent dit dat veel van het werk wat jullie uh, al deden... daar even op een laag pitje komt te staan? Ja, nee, we concentreren ons nu echt even op, uh, op dit gebied in de Filipijnen. Met, hè, met name, wij zitten veel in Negros, Cebu en Iloyo. Hè, en uh, ook wel in Samar. Hè, dus op die gebieden concentreren we ons nu even. Want daar is het nu echt heel hard nodig. Ja, en mensen kunnen dus gewoon geven aan Giro 555, want dat komt dan ook bij lokale organisaties. Zoals bij jullie daar terecht. Ja, en via ons bij de lokale organisaties. Precies. En dat is, het is ontzettend hard nodig. Ik, ik las het net ook, hè. De, ze hebben een eerste berekening gemaakt van de schade. Nou. Dat is 10 miljoen euro. Dat zegt natuurlijk niet zoveel. Nee. Maar dat is wel 5% van het uh, bruto nationaal product in de Filipijnen. En ja. uh, niemand is natuurlijk verzekerd. Dus het, het is echt enorm als je de schade bekijkt. Uh, in okay. dit toch behoorlijk arme land in Zuidoost-Azië. Dank uh, voor jouw oproep en jouw duiding. Uh, Kees de Ruiter van, uh, van Kerk in Actie. Uh, Heel als graag u. Gedaan. Dank je wel. En nog succes daar. Als u een, een, een, nog een mening hierover heeft... of nog even wil betogen waarom u geeft of niet... het kan nog eventjes. Laat het weten via 0800 1121. Dan gaan wij luisteren naar Wrecking Ball. Maar niet die van Miley Cyrus. so lost I think I'll never be found and there are moments of fear and doubt even the best fall to the ground Jaded. Building 429 met Wrecking Ball was dat. Peter, nacht. Goedenavond. Uh, meneer, ja. Ik heb al die mensen gehoord over hulporganisaties. Ja. Maar voor mij is het veel dichter bij mijn bed. Uh, ik heb een huishoudelijke hulp in, uh, in België, Filipijns. Uh, en ik heb zijn nummer niet. En ik wil, wil weten hoe het met hem gaat. Je, je hebt een huishoudelijke hulp in, in België, zei je dat? Ja. En, ja. en die kun je niet bereiken? Nee, nee, nee, nee. Ik heb al sms'en gestuurd, uh, links en rechts. En uh, uh, ik heb zijn telefoon niet. En, uh, ook niet. Want woon jij zelf in België? Uh, ik, ja, ik, ik woon in Nederland en in België. Okay. Maar ik krijg hem niet te pakken. Maar is hij, is, hij, en, is hij dan op dit moment in de Filipijnen? Nee, hij is in België. Uh, maar ik kan hem niet te pakken krijgen. Oh. En Radio 1 heeft geen bereik in, uh, in België. Oké. Okay. Uh, je, maar bedoel je dan, dit is eigenlijk een soort oproepje? Ja. Want, want heb je een, maar, is, is, is, is dat dan sinds afgelopen weekend? Of heb je niet dat hij daarheen is gegaan? Of wat, uh, wat? Nee, hij is nu in België, in, uh, in Antwerpen, in de omgeving. En uh, ik zeg hem niet te pakken. Ja. Maakt me ontzettend zorgen. Oké. Okay. En je hoopt dat, dat, dat hij misschien hier iets van hoort? Of, uh, of op een andere manier dat oppakt? Ja, ik weet, ik weet niet wat u kan doen, maar. Uh... Ik zit er wel heel erg mee. Oké. Okay. En hoe heet hij? Uh, George Rivero. Oké. Okay. Uh, nou ja, goed. Ik, ik kan niet veel doen behalve zeggen... als iemand hem kent uh, of er wat mee kan... Uh, of hem heeft gezien... Uh, laat het even weten. Dan, uh, ja. Ja, en, ja. En als u dan uw nummer even achterlaat bij onze redacteur... dan, uh, dan uh, gaan we daar proberen iets mee te doen. Meer kan ik helaas niet voor u Ach. doen. Geweldig. Bedankt en succes. Ja, Oké. Okay, uh, uh, dat was Peter. Als u uh, uh, nu belt. Want uh, we hebben niet zoveel tijd meer voor de klok van drie uur. Dan gaan we ook weer door naar een, uh, naar een volgend onderwerp. Uh, dan kunnen we nog even praten over de Filipijnen. Maar dan moet u heel echt nu bellen. Naar 0800 1121. Zometeen in het volgende uur. Dan, hebben we weer, uh, uh, dan gaan we het hebben over racisme. Uh, dat doen we naar aanleiding van. Bijvoorbeeld het rapport van de Raad van Europa. Uh, niet te verwarren met de Europese Unie. Dat Nederland eigenlijk iets harder zou moeten optreden tegen racisme. Uh, we hebben daarover een aantal studiogasten die daarover een mening hebben. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar uw mening daarover. Zoals wel vaker bij dit programma. En we hebben nog een uh, muzikale verrassing voor u het volgende uur. En dat is Flip Norman. Die gaat ons uh, verzorgen van live muziek. Uh, ik zie dat we niemand meer hebben om te bellen. Nou, misschien is het wel mooi om het uur af te sluiten met muziek. De Simple Things van Joe Kakker. Het is de nacht. De EO